De overwintering op Nova Zembla. Een waarachtig verslag van de wonderbare avonturen van Willem Barentsz en de zijnen. Een hoorspelserie van Dick Walda. Regie: Ad Leupler. Over zee naar de specerijen en andere rijkdommen liet te halen zijn in het verre Indië en China. Dat staat de initiatiefnemers van de latere Oost-Indische Compagnie aan het eind van de 16e eeuw voor ogen. Maar dan niet belaagd door zeerovers en ander onderkruipsel. Dus moet er een route worden gezocht die nog niemand voor die tijd heeft gevaren. En zonder beducht te zijn voor de sterke vloot van de Spanjolen, de Portugezen of de vermetele Duinkerkerkapers. Om de noord naar de specerijen. Veiliger en sneller dan die eindeloze tocht om Kaap de Goede Hoop. Maar moeilijk, dat wel. Al enkele keren zijn expedities uitgevaren richting Noord. Met het puikje van lands beste zeelieden aan boord. Ze zijn niet ver gekomen. Het excuus is het te late vertrek in het jaar, waardoor op ijs werd gestoten. Maar achter Nova Zembla, zo berekende Plantsiers en Willem Barens, moet een open zee beginnen. Daar vandaan kan men zonder mankeren naar het begeerde Indië doorvaren. In 1596 financieren opnieuw enkele rijke Amsterdamse kooplieden een kleine expeditie met Willem Barend, die vooral bekend is om zijn magnifieke kunst der cartografie, als wetenschappelijk leider en de energieke en bekwame Jacob van Himskerk als schipper aan boord. De bemanning bestaat voorts uit ervaren Noordgangers. Op de nieuwkomer één na. Het zitten mannen echter niet mee. Het schip wordt geteisterd door hevige stormen, terwijl het ijs steeds dikker wordt. Het gevaarlijkst zijn nog de enorme ijsbergen en ijsvelden die men onder Nova Zembla op zijn weg vindt. De doortocht om de noord vordert maar traag. Op een treurige dag, vlak bij Nova Zembla, loopt het schip volledig vast in het ijs. Alles wordt op haren en snaren gezet om het schip los te krijgen. Maar steeds meer helpt het over en er blijft de mannen niets anders over dan het schip te verlaten en aan land te gaan. Het weer is er inmiddels niet beter op geworden. Sneeuwstormen, aanhoudende sneeuwval en bittere kou maken toevoel op Nova Zembla tot een ellendige belevenis. Er wordt besloten te overwinteren, een huis te bouwen dat de mannen bescherming biedt tegen de verschrikkelijke kou. De ijverige timmerman Joris Christoffel kreeg de leiding van de bouw van het huis. Hij werkt dag en nacht om het huis, voor het invallen van de polnacht, die maanden zal duren, gereed te hebben. Christoffel wordt echter ernstig ziek en overlijd, terwijl het huis nog niet gereed is. Met man en macht wordt haastig aan het huis voortgebouwd. Helaas, er vangt een fix gekanker onder de mannen aan. Vooral één oog die slecht was voorbereid op de reis, blijkt een kankerpit van je welste. Schippen van Heemskerk moet alle zeilen bijzetten om de tucht te handhaven. Een geluk bij een ongeluk is dat niet ver van de plaats van het huis... een riviertje wordt ontdekt met een massa drijfhout. Voor een belangrijk deel wordt van dat hout het huis gebouwd. Ook wordt het steeds verder wegzakkende schip deels gesloopt... voor de bouw van het behouden huis... Zoals barens het onderkomen heeft gedoopt. De maats worden geplaagd door beren, die hun het werken soms onmogelijk maken. De munitie wordt schaars en steeds vaker moet men teruggrijpen op een list om zich te bevrijden van de kolossen. De mannen krijgen eindelijk wat rust als de ijsbeer aan hun winterslaap beginnen. Maar dat betekent tegelijk een nog hevige koude die met geen pen te beschrijven is en waarop de mannen in het geheel niet gekleed zijn. Barends komt op het idee de leren schoenen maar op een hoop te gooien en op klompen te gaan lopen, die in ieder zelf vervaardigd van het drijfhout uit het riviertje. Op 4 november zien de mannen de zon voor het laatst en begint de schemertijd, weldra gevolgd door volledige duisternis. De polnacht is begonnen. Het wegblijven van de zon... Dat allerheerlijkste schepsel Gods, dat de ganse wereld doet verheugen, volgens Barens, maakt de stemming onder de maat zeer bedrukt. Hier, hier moet het staan. Ligt er even bij, zo zie ik niets. Maar het ruim is toch al helemaal leeg gehaald? Halve proviant is eruit. Er is alleen enig wat koopmansgoederen staan. Maar ben je toch een zot? Ligt bij, zeg ik. Ja, ja. ja. Kijk, daar staat het Tom. ...voor de helft gevuld het scheepsbeschuit. Ja. Hmm. Hier, eentje voor jou... ...en eentje voor mij. Zeg maar, maar hoe, hoe kan dat nou? Nou, moet je er een, of niet? Ik zal meteen een voorraadje voor de komende week meenemen... ...en met geen mens heb je er een woord over... Hè? ...of ik sla je kop weer om. Dus jij hebt die ton achterover gedrukt. Er krijgt geen haan naar... ...en jij en ik hebben een extra rantsoen. Ik wil er niks mee te maken hebben met het gescharrel van jou. Kijk, maatje, als we met z'n tweeën het ruim induiken, dan geeft dat nog minder optie, als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, jij zoekt maar een andere diefjesmaat. Mij niet gezien. Ho, oh, oh. ho. Je moet in elk geval helpen die kist hier het ruim uit te sjouwen, hè. Die moet van de schippen naar het huis. Ik neem die kist alleen wel. <lacht> dan zul je toch wel wat meer pap en schepen schijp moeten eten, knaap, want die kist wil je in je eentje niet. Als, alsof die vol met lood zit. Ja die ladder op. Ja. Dunker Jans, help eens een handje. Ja, hier. Geef hem maar een duwtje, dan uh, pak ik hem hier bij de hengsels. Ja. ja. Eén, twee. Je ja, houdt je kop verder. Ah, Ik zal zwijgen als straf, dat staat. Maar zoek in het vervolg een andere maat voor dat soort karretjes. Eén, nee. nee. Oké. Nee. Ja. Ja. Ja. Zo, stuurman, noteer jij wat er uit deze kist komt. Ja, ik schrijf al uh, koopmansgoederen. Achtste kist. Ja. Nou. Uh, <tie> uh, twee tinnen bussen, welk bestaande uit vier delen. Uh, en tin afgegoten medaillon waarop afgebeeld staat... de tijd die de waarheid boven de aarde opheft. <tie> een medaillon in houten lijstje. Ja. Voorstellend een zittende vrouw. die in de rechterhand een kruis heeft. dan heb ik hier. Uh, twee medaillons in houten lijstjes. Oh. Voorstellende vrouw met een kind op schoot. moet dat staan, Schipper. Uh, nou, zet hem op de plank met de klok daar. Uh, yeah. Ja, eet in de lampet. Hier. En hier, hebben dan, hier hebben we dan een serie prenten. afdrukken van kopergravuren. Noteer maar. Afdrukken van kopergravuren. En ja. hier? Eh, uh, een boek. De zeevaart en de kunst der zee te varen van de pilootmeester Peter de Medina. Uh, nou, is dat niks voor meester Barens? Ja, geef maar hier. Ja, nou, als die wakker is, zal ik het ervaren. Heb je dat genoteerd, vos? Nee, ik ben zo verschipper. Mooi. Dan heb ik hier drie rollen zijde en fluweel in diverse kleuren. Voornamelijk is dat? Ja, ja, dan zullen we ja. het maar opensnijden om ons ermee te verwarmen. Ja, dat kunt u gerust aan mij overlaten. Hoezo, chirurgijn? Zij hebben er ook nog gesnijd, hoor. Uh, ik heb een uh, kleine twee jaar als dubbelstoeljager... op het atelier van meester snijder van de Noord gewerkt. En... Uh... Ik heb er de kunst van de kleermaker redelijk onder de knie gekregen. Ja, nou, dan, mag, dan mag je om te beginnen een nieuwe wambuis voor ja, de snijden. Ja, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, mannen, Laten ja. we bestaat opmaken. De chirurgijn noteert precies wat er niet nodig heeft en snijdt naar vermogen. Jawel. De andere helft van nog bij, zodat we na onze overwintering er vijf snijders bij hebben. Garen naar dan bond, ja. ja, dat is mooi schip. Hè. Ik uh, leg van een lijst aan wat er nodig is. Ja, we moeten alles verantwoorden. Dat wel is speelduur, Noteer elk geel, alles. chirurgijn.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 De vuurwerker gebruikt daarvoor het eerste berenvet. Hé. Hey. Hé, hey, hoor je dat? Wat? Dat, dat getrippel op het dak. Getrippel op het dak? Ja. Ik geloof dat je in je bol geslagen, koekje. Nee, luister. Ja, ik hoor duidelijk getrippel. Als, alsof er een of ander beest over het dak loopt. Ja, je hebt gelijk. Ik maak de schipper wakker. Wie weet wat voor een er buiten paradeert. Schipper. Schipper. Schipper. Wat, wat, wat, is wat is er aan de hand? D er loopt een van de dier over het dak. De storm is gaan liggen en het is daardoor duidelijk te horen. Ga buiten kijken. Dan weet je gelijk wat voor vlees je in de karp hebt. tweeën, hè? Ik, ja. ik loop wel even mee. Even de muts opzetten. Hé, hey. hey, Maak eens één oog. Zijn kooi is leeg. En de andere? Is er wel nog iemand absent? Iedereen ligt de kooi. Terwijl ik uitdrukkelijk verboden heb alleen het huis te verlaten. Misschien is daar een keer over het waald. Laten we met z'n paar man gaan kijken. En uitgeval in de richting van het schip lopen. Ja, maar eh, eerst ontdekken wat er op het dak heen en weer trippelt, niet schippen? Ja, nou, vooruit, vooruit de kooi. Kom. Vos. Dat is mooi, kok. Dat is heel mooi. Een poolvos moet volgens de Russen best vlees hebben en een prima peltje. Daar moeten we wat op vinden. Vallen zetten. Maar een poolvos zich op het dak wacht. Dan moeten er meer zijn. Uh, morgen beginnen we gelijk bij het maken van de vallen. Maar uh, laten we nou op zoek gaan naar oog. Mannen, ben maar krandel blijven. Oh, er is ook altijd wat met die oog. Wat heeft hij in dit uur in godsnaam buiten de deur te zoeken? Eenoog. Laten we, in de van het... Laten we in de richting van het schip lopen. Achter ja, mij al! Eén ho! Nou, daar! Daar, ik zag daar iemand. Eén ho! Hé, hey, één e -no. hoog. Ja, daar zit hij. Wat doe jij nou hier? He? Ik Ik uh, het er gewoon even uit. ik in het bos van de nacht? Ligt is bij, kok. Hier, verder uh, kan schipper. Ik heb in ieder nadrukkelijk verboden alleen het huis te verlaten. Uh, ik wilde de Maas niet wakker maken. Met nou, waarom ben je dan helemaal tot hier gelopen één ogen? Leg maar dat is uit. Huh? Wel, uh, schipper, to, toen ik helemaal buiten was, uh, ging het me voor de wind heen. Ik, ik, ik dacht, uh, weet je wat, ik, ik loop naar het schip en haal wat kolen op. Daar had de kok immers om gevraagd om, om, om, om kolen, zodat ze allemaal eens goed warm konden worden. Kok, kom eens hier met die lamp. Uh, hier, kom eens. Hier, schipper. Nou, nou, waar zijn dan die kolen, hè? Om dat drommel, om te doen, wat zit er hier? Wat zit er hier onder dat wambuis van jou? Uh, uh, uh, uh, alsof de duvel er zelf mee speelde, schipper, vond ik uh, uh, in het ruim nog een voorraadje scheepsbeschuit. Zo, zo, zo, zo. En die heb ik bij me gestoken om, om straks aan de te uit te delen bij het ontwaken. Hier spreekt een dief in de nacht, het is God geklaagd. Ja, een wambuis vol scheepsbeschuit. Je maat te bestelen. Ik was op zoek naar kolen, het is waar. Vond het, nou dat zeg ik, alsof de duvel ermee speelt in een of andere hoek nog een, een voorraadje schuilt. Nee, dat ruim in en wijs me dan die voorraad van jou één ook. Jij neemt je lamp mee, ik neem het lamp mee en wachten jullie hier. Kom Ik zet hem veertien dagen op water en brood, De dus gaaf uit. Onder andere omstandigheden had ik hem laten kiel halen. Dat stuk verdriet, slampamper die die is. Kolen wilde ik halen, schipper.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 Jij hebt wel zijn en weet dus een halve ton vol scheepsbeschuit... van de kok weggenomen om die alles stil op te vreten. En ik wil er verder geen woord meer over, dit, over, de, over, de, over de, dat minder gebeuren. De scheepsbeschuiten zullen eerlijk onder de manschappen worden verdeeld. Dan had ik nog een mededeling. Het is begrijpelijk dat we onder deze omstandigheden... een ijzeren tucht zullen moeten handhaven... omdat het anders in de kortste keren een chaos van je welste wordt. Ik verordoneer de volgende werkzaamheden in ploegen van drie... Er moet de kolen uit het schip worden gehaald. De naden van ons huis moeten worden bijgebreed. Terwijl we een zeil over ons dak moeten spannen om de warmte nog beter vast te houden. Er is er niets te doen tegen die vervloekte rook hier in huis. Ik ja, zal eens even uitspreken. De schoorsteen moet drie keer daags worden uitgeveegd, zowel van binnenuit als via het dak.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 Heb jij niet nog wat eetbaars in je kist? Ik zal morgen aan je denken. Water en brood is ook niet alles. Maar geef toe, je maats bestelen is een zonde. Oh, ja. Ik wilde jou laten meedelen. Zo slecht ben ik dan toch ook weer niet. voel <coughs> <fool> je de warmte. Ik heb de stenen net uit het vuur. Meteen tenen tintelen. Ik deer maar helemaal op mijn fantasie. Maar het eten betreft. En ook wat de vrouwtjes betreft. een meid Gerrit, in Amsterdam. Ja, lief dierentje. Stijntje heet er gaat geen dag voorbij of ik denk aan me. zo. Ze heeft me een brief meegegeven. Ik heb hem bijna stuk gelezen en ik ken hem nou te met uit mijn hoofd. <laughs> ja. in Afrika, hè. Daar lopen de vrouwen met de borsten bloot. <zacht> Zonder schaamte tonen ze wat ze hebben. dat uh, waren nog eens tijden voor Eenoog. Ze zou wel wachten, zei ze. Maar ja. Denk je dat ze blijft wachten, Eenoog? Ik, ik bedoel, nu we zo lang wegblijven. Hm. Misschien staat er al lang een nieuwe vrijer op de stoep. Als ze van je houdt, dan wacht ze wel tien jaar, jong. Neem dat van mij aan.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 Met die zachte ogen van de. Bang was ze wel toen ik vertrok. Hmm. Ik had nooit moeten aanmonsteren. Maar die mooie praatjes van de schipper maakten me zot. Een beloning na terugkeer. <laughs> ik moet nog zien of wij ooit terugkeren. Ik zie het nog niet gebeuren. Maar straks als de zon weer gaat schijnen, en we open water krijgen... ...dan varen we toch regelrecht naar Amsterdam.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 ...tijd voor het inspecteren van de vallen, mannen. Wie doet het vandaag? Ja, één oog Grijneert en uh, Frans van Haarlem. Uh, van Haarlem is weer koortsig, stuurman. Uh, wat vindt de chirurgijn ervan? Oh, ik zou Van Haarlem niet naar buiten sturen. Hij moet zijn kou eerst flink uitzweten. Ik heb hem nog geen uur geleden kruiden tegengegeven. Nou ja, ik zal wil wel mee naar buiten. Er staan in totaal twaalf vallen. Als men het rap doet, is men binnen het uur terug. Nou, ik ga mee. En het is volle maan, dus geen geknoei met de lampen. Laten Al, we maar scheen... direct naar buiten gaan. Kom op, mannen. Ga buiten. Ik was voor de wavelingscultuur op de lijst gezet. Als je het op een krent ziet, dan is het weer Eén oog houtkloven. Eén oog dicht, één oog zacht. heb je het zelf naar gemaakt? Als ik dat van de tevoren had geweten. Ik denk met heimwee aan het zoete leven langs de Middellandse Zee. Hrrrr, kou. Alsjeblieft, kijk eens. Kijk eens. Uh, de eerste val, met één raak. Dat is een mooi exemplaar. Ja. Nou, het beest is nog warm. Dat moet net gebeurd zijn. Ja, dat betekent in elk geval een beste bout vanavond. Ja, vorige week hadden we in één ronde zes vossen, zes! Ja, zes, maar dat moet hier vol zitten met die kleine kringen. De schieten zijn ze bijna niet, maar uh, die klapvallen werken open best. Als je niet beter wist, zou je geloven dat we konijn zitten te eten? Ja, precies, precies, daar lijkt de smaak de meeste op. Ik heb uh, hier nog wat stukken liggen. Schipper, u nog een pootje? Uh, mm. Meester Marens? Neem gerust, ik heb genoeg gehad. Ik ga me weer eens wijden aan de kaarten. Is de zandloop al verkeerd? Ja, nog een half uur geleden. Ah, dan verstout oh. ik mij het pootje te nemen. En hoe laat moet het nou zijn? Uh, Volgens onze tijdsrekening een half uur na zes. Uur. Mooi, oh. mooi. En uh, wat zou de Schipper ervan oh. denken als we vanavond eens dus een koolvuurtje aanlegden? Oh. Want langzaamaan is iedereen koud tot op het bot geworden. Hoeveel, uh, hoeveel kolen uh, hebben we nog? Uh, hier, een kist vol. Uh, oh ja, dan nog onder de kooi van Gerrit, een flinke voorraad. Ja, dat zal uh, Van Halen ook goed doen, die arme drommel. Ja. Gaat slecht met hem. Goed, Max, dan uh, na het eten, maar zo, een flink kolenvuur. <lacht>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 Ja, bedankt. Ja, meneer, zijn lijkt klaar, chirurgijn. gij? Ah, wat? ik kan toch niet heksen, maat. Ja, ik ben de laatste van de bemanning zonder nut, zeg. Het wordt nou wel tijd. Het is dat je zo'n deksels grote kop hebt, bootsman, Anders kan je de mijne krijgen. Ja. Uh, vlak voor onze laatste reis, hè. Vertelde mijn echtgenote dat er van Vlaanderenland plots kwam... Een, een donkere vrouw in ons dorp was gekomen. Die, die zakjes kruiden en bladeren en ander spul verkocht.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 Ja, een stem die niet bij een vrouw hoort. Een hoer, Ja. ja. ja dat, dat was het nou juist. Ze liep kruiden te verkopen en zonger een vreemd onbekend lied bij, maar... Nee, dat ze hoereerde, dat, dat kan ik niet zeggen. Het, het, het leek net alsof... Nog wat uh, kooltjes op het vuur, kok? Ja, als u het zegt, schip, hè? Ja, en dan kruipen we als hier zijn verhaal heeft verteld, waar is de kok. Ga verder, nou. ja, verder. Het, het leek net alsof ze ons allemaal in de bang hield...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 Come on, Alec. Oh, <coughs> from Harlem. Ah, oh, they're looking towards. There's a blood slaps. What <coughs> is there the hand, from Harlem? Yeah. <coughs>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 Of zijn er nog mensen buiten? Ja, de veer is samen met Andries de vallen aan het controleren, maar die uh, zal anders wel terugkomen. Van groot belang is dat we al onze aantekeningen over de trampzalige onderkomen zo goed mogelijk bewaren voor de thuisreis. Zodat we na onze terugkomst onze wederwaardigheden bekend kunnen maken. Open water! Ha! Ha! Open water! Ja, water. Ik heb open water gezien, vlak naast het schip. Eerst nog een strook ijs. Mannen, maar gaan kijken! Op... Iedereen maar naar buiten! Ha! Ha! Ha! Open water! Open water! Open water! Alsjeblieft, alsjeblieft mannen, zover het ogen lijkt. Oh, ja, het is open even. Nee. Ja, Het ruim staat vol met ijswaterschippen. Het schip zak steeds dieper naar beneden. Zou de doei dan nu al intreden?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 Rijmpje, ja, stuurman. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Eentje dan. Ja, maar laat niemand het zich persoonlijk aan. Nee, nee, nee, zo zijn we ook weer niet. De Roverklaas Klaas Compaan <racht> heeft op de oceaan zichzelf een rijk gestolen. Maar in zijn ouderdom, behoeftig, mak en krom, moest hij om het brood nog dolen. Bro, zo. Gestolen goed gedijt niet. ...een goed gemoed benijden, ja. ja, ja. ja. <hijen> Ik ga in de kerstpot roeren, een feestmaal. Wie heeft de hartdienst vandaag? Ja, ja. Even kijken, Dunkere Jans nee. en karsten Hooghout ja. kunnen aan de bak. Kom ja. klaar. Nee, wij kennen jullie het verhaal? Uh, meester Baars mag Om. me corrigeren als het uh, de waarheid niet spreekt. Ja. Dat nog geen honderd jaar geleden voor ter schelling een, nee, een Engels schip uh, is vergaan, hè. Borden vol goud. Houd ah. heb ik nodig, mannen hout, nee. anders krijg ik de pot ja. nooit op tijd. Ja, ik ga hem. Over dat goud. Het ging eerst om een kist met gouden penningen. En nu zit het hele ruim al vol goud. Nee, maar is het waar, meester Barnes, oh, van dat schip? Ja, wat moet ik daarop beantwoorden, mijn jong? Er zijn in de loop van honderd jaar, vooral in die gevaarlijke wel tientallen schepen vergaan.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 Eén oog. Ik zal er niet bij zitten. Klaas, Andries en Dunker Jans. Ja, ja. De rest van de mannen maakt schoon schip. Als we terugkomen, met het hout wil ik alles en kans zien, begrepen? Ja, ja, ja, wil ja, ik. Ja. De ploeg houthalers mag zich gelijk. Bedekt het gezicht zo goed mogelijk, want voordat we het veet zit de hele kop vol vriesblaren. Is iedereen klaar? Ja. Dan gaan we weer voor de, de keer. keer. Een kant op blijven! Hou de in het oog, niemand loopt te ver vooruit. Laten we we straks eens proberen de zon te ontdekken, schipper? Ja, jij liever dan ik, hoe eerder ik witte kooi ligt, des te liever het mij is. Nou, Gerrit, we kunnen een poging doen, maar ik denk dat het nog te vroeg is. Volgens meester Barens hebben we nog een maand te gaan voordat de zon te zien is. Ja, Barens heeft de dat ook niet in pacht. Afgesproken dan. Als we nog kut hebben, Gerrit, lopen we even naar het schip om de horizon te bezien. Maar eh, eerst een fiksche lading hout verzamelen. Ja.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 Met al die mist die de hele omgeving versluiert. Maar zonder markeren, Gerrit en ik hebben hem gisteren gezien. Een paar minuten weliswaar, maar hij was er. We blijven van nu af dag na dag spuren. Het kan inderdaad niet lang meer duren. De donkerste tijd hebben we gelukkig achter ons. Denkt u nog aan het Driekoningenfeest, Schipper? U zou met meester Barnes over spreken. Dan moeten wij stilaan niet vertrekken voor ons jouw werk? Dat is beter dan hier maar staan te kleuwen ja. en te koekeloeren naar de zon die het ja. laaf is. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Gaan jullie maar huiswaarts. Barnes en ik praten nog wat. Probeer eens wel zoveel mogelijk hout mee te voeren, anders krijgen we het weer, stok met de kop. Kom klaar, schipper. Ga u dan maar, tot vanmiddag. Ja. Het moet nog een dag of twaalf, dertien duren volgens mijn berekeningen. Maar goed, ik wil de kop niet stijf houden. Elke dag dat de zon er eerder is, is meegenomen. Ja, dat is waar. Nou ja, vandaag is het drie koningen en eh, ondanks de ziekte van van Haarlem wilde ik de eens extra uit te pakken. Bijvoorbeeld door mannen een extra brood te geven. En u vanavond een hart onder de riem te steken. Het lijkt me verstandiger om zoveel mogelijk mondvoerraad te bewaren voor de thuisreis. Die we zonder mankeer in open sloepen zullen moeten volbrengen schipper. Dus spaarzaam zijn met wat we hebben. Maar ik ben vanzelf voor zotternij met drie koningen. Ik vind dat de maat zich uitstekend houden en van kanker is sinds we een hoog monddood hebben gemaakt geen sprake meer. Mijn zegen hebt u schipper. We spreken het een en ander met de kop. Ja. Laten we nou een terug. terug naar ons huis voordat we allebei invriezen. <laughs> Natuurlijk, schipper. De man, een pannenboek of drie en een extra beker wijn. Ik heb de laatste dagen met het oog op drie koningen het een en ander gespaard. Ik wist dat het komen zou. Wat fortier moeten de maats hebben. Anders verdrinken ze in de ellende. en is er helemaal geen land met ze te bezijden. We ja, moeten het uh, hout liggen, kok. In de hoek bij de klok. Nee, nee, nee. Uh, nee, kom er hiermee maar naartoe. Oh. Uh, dit hier heb ik helemaal leeg geruimd. Mannen, schuif aan dat hout, daar wacht jullie een verrassing. Vanavond zetten we de zotte kap op. Ah. Ah. Stem de meester Baron met ons voorstel. Vanzelf vanzelf. Kom op met dat hout, mannen. Ah, mooi voorraad hebben jullie meegebracht. Ja.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 Ze nemen tegenover ons plaats, ze kijken verlegen naar de mannen en zitten een beetje te wiebelen. Ah, je ziet het voor je, de diertjes in mooie kleedjes, de schouders bloot. Dan komen de bedienden aangelopen met karaffen van Vol met de kostelijkste wijnen en schenken ons in. Schenk ons in, schenk ons in. Wij zijn bijeen gelegenheid van drie koningen en wij klinken op de wijze uit de rooster.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 Onder de ijsberen en tientallen polvossen. Proficia! Allemaal, dat moet gezongen worden. Lieve koning! Edo, ja. ja. een lied. Zou een meisje gaan om wijn? Ja! ja. Zingen, Edo. Zou een meisje gaan om wijn. Gouden, kan ik hem passen. S'avonds in de maanen zijn bij nachten, bij nachten. Houdt u, kan ik een proper leeannetje, houd, tu kan ik een baasje. Hou, tu kan ik een houd, kan ik een baasje. Wat van ze in haar en wegen staan, Houdt u, kan ik een Een fijn gezel en dat was maar mijn harte, mijn harte. Houd u kan ik een Janneke, houd u kan ik een Houd u kan ik een Janneke, houd u kan ik een vaste. De ruiter sprak dat meisken toe. Houd u kan ik een baas. Of zij zijn een wilgen erbouwd. Doen wij achter bijna. Houd u kan ik een Janneke, houd u kan ik een vaste.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 En zullen wij dan ook maar zo'n een rondje draaien? Hooghoud! Ja. Dit was het vijfde deel van de overwintering op Nova Zembla. Een hoorspelserie van Dick Malda. Willem Barends werd gespeeld door Frans Zomers. Jacob van Heemskerk door Jan Borkus. Gret de Veer door Paul van der Lek. En Pieter Vos door Hans Karstenburg.